Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook premier Dries van Acht is overleden. Hij was vijf jaar premier van Nederland van 1977 tot 1982. De CDA-leider was in de jaren daarvoor minister van Justitie. Het ging al langer niet zo goed met van Acht. Een paar jaar geleden kreeg hij een zware hersenbloeding. Afgelopen maandag overleed hij en inmiddels is hij al begraven. Van Acht was 93 jaar. De Nederlandse politie heeft samen met internationale collega's... weten te achterhalen waar acht Oekraïense kinderen zijn. Waarschijnlijk zijn die meegenomen door het Russische leger. Ruim 60 digitaal rechercheurs uit verschillende landen... speurden op social media en andere online plekken naar informatie over kinderen. Wij zijn gaan zoeken naar uh, foto's van deze kinderen... Uh, met behulp van uh, gelaatsherkenning op internet... En hebben daarmee recente foto's gevonden. Maar die foto die zegt natuurlijk meer dan alleen maar het gezicht van het kind. Je ziet ook achtergrond. Dat kan een gebouw zijn, dat kan een vuilnisbak zijn. De stand van de zon kan daar een rol in spelen. En dat kan helpen met het bepalen van de exacte locatie. De informatie is doorgegeven aan Oekraïne. Dat land kan met het materiaal een strafzaak beginnen tegen Rusland. De waterschapsbelasting voor huishoudens gaat weer stijgen. De Volkskrant dook samen met de vereniging Eigen Huis in de cijfers. Bedrijven gaan op sommige plekken juist minder betalen. Dat geldt onder meer voor boeren. En als niet eerlijk vindt de vereniging Eigen Huis... in maart stemt de Tweede Kamer over een wetvoorstel... waardoor de tarieven gelijk opgaan. En een mysterie in een straat in het centrum van Amsterdam. Speciale bolle stoeptegels, die dealers zouden moeten afschrikken, zijn opeens weggehaald. De tegels werden een tijdje terug als proef neergelegd door de gemeente. Mensen in de buurt vinden het maar een raar iets, zeiden ze eerder bij AT5. Helpt het een beetje, denkt u? Nou, weet, denk jij het? Het is belachelijk. Als we aan die kant gaan staan, of net ernaast, of daarvoor. Het is meer dat mensen erover kunnen vallen, hè, of... Dus, dus het is echt een belachelijk experiment. Ja, en nu zijn die gekke bolle stoeptegels dus ineens weg. Het is een raadsel waar ze zijn. De gemeente Amsterdam snapt het ook niet, want zij hebben ze niet weggehaald. Er komen binnenkort gewoon weer nieuwe, zegt een woordvoerder. Het weer grijs en in het noorden best wat regen. Later is het vaker droog en breekt de zon af en toe door bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken.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 House. Yeah Lori said she was a mouse smoked the cheese and Goedemiddag. We zijn er weer. We zijn er. Een beetje versopen, want we hebben net de regen op ons kop gehad. He? Nou, zo. Het zijn van die vlagen waard. Hè? Maar... Ik heb mijn vleugeltjes om. Dus je hebt je vleugeltjes ik... om? Ja, oh, je ik kan heb spemmen. het <laughs> dus. Ik ben er even op stand geweest, want we zijn ze natuurlijk aan het opbouwen, al die huisjes en zo. Dat ja. is, uh, ook wel een drukte van belang. Ja, leuk hè. Ja, ja ik vind het altijd zo lekker als ze weer, we weer bezig zijn. Ja? En, uh, ja. Oké. Okay. <laughs> nou Goed. Maar uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Gewoon lekkere muziek uh, draaien voor bij de kachel. Ja, nou ja, jij hebt de muziek uitgekozen, dus. Ja. Uh, ja. ja. Toen was het stil. Toen was het stil. <laughs> Had ik nou niet op gerekend. <laughs> was mijn beurt vandaag. Was jouw beurt vandaag. Ja, jij uh, bent. Uh, nou, dan gaan we uh, Little Sister Nora nog een keertje draaien, toch? Little Sister Nora, ja. Armin mijn Elbertos, ja. Ja. En we erin stampen. Ja, ja, ja, ja, Iedereen moet het uit zijn hoofd kennen. Ja, moeten kunnen dus, meezingen. Ja. Nee hoor, ik heb wel wat muziek Dus uh, We beginnen met Freedom of Night, Joy to the World, en dan gaan we Marcel bellen. Ja. ja? Oké. Okay. Is goed.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 Ja, luisteraars, natuurlijk weer tijd voor uh, Play It Loud aankondiging, wat hij maandagavond gaat doen. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Pim. Goedemiddag, Maya. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. alles goed? Ja, alles goed, ja. Ja. Slechte mensen op. gaat het altijd goed. Ja, dat zeg ik ook altijd. <laughs> <laughs> Mijn woorden. <laughs> Mooi. Maar goed, vertel ja, eens. Ja, kom inderdaad, 12 februari. Dan uh, staat er een geheel nieuwe Play It Loud uitzending in de planning. De allereerste aflevering van Play It Loud Dutch Fury. En dat programma gaat dus volledig in het teken staan van de Nederlandse metal scene. Dus daar ga ik alle bands draaien uit ons eigen kikkerlandje. En dat is een hoop. En uh, ja, de Nederlandse metal scene is uh, behoorlijk uh, bloeiend op het moment. In het buitenland vooral. Uh, dus daar ga ik ook heel veel aandacht aan uh, besteden, uiteraard uh, achtergrondinformatie van de bands, de muziek. En uh, uiteraard uh, komen er ook uh, af en toe wel eens interviews voorbij, maar met nadruk uh, leg ik toch meer uh, op de nieuwe releases. En af en toe komt er ook wel wat uh, oudere muziek voorbij, okay, dus dat nee. is een beetje wat je kunt verwachten. Ja. Oh, de komende ja, uitzending uh, komt er vooral eigenlijk wat uh, nieuwere materiaal voorbij. Ik heb onder andere... Uh, Black Briar in de planning staan. Uh, Doel heeft een nieuwe single uit. Die komt voorbij. Uh, dus de band van uh, Raven uh, van Dorst. Die ook uh, bekend is op televisie. Met het programma Boerderij van Dorst onder andere. Die kennen jullie ongetwijfeld wel. Ja, ja, ja. ja, ja, uh, ja die uh, is zelf ook uh, zangeres... van, uh, ja, van de metalband uh, Doel. Die hebben een nieuw album... Uh, in de planning staan. Of die is al uit, ik weet niet precies. Maar in ieder geval de nieuwe single is er wel al. Die komt voorbij um, een nieuw uh, werk van Ar, uh, Arjen Lucassen... samen okay. met uh, Soeterbeek Beek of Soeterboek. Boek. Die hebben een uh, oud project weer uh, tot leven geblazen. Dat nummer uh, ga ik ook draaien. dat band heet Plan 9... Uh, dus er komt een hoop uh, nieuw materiaal voorbij uh, deze komende maandag. En uh, uiteraard in de toekomstige uitzendingen. De uitzendingen ga ik elke twee maanden doen. Uh, op de tweede maandag van de maand. Dus dan ja. is de eerste volgende weer in uh, april. En dan zal ik ook wel wat oude materiaal gaan draaien uiteraard. Want uh, ja, de, de, de grondleggers van de Nederlandse metal scene. Als uh, Gorefest en Pestolens en dat soort uh, Death metal bands en zo. Dus, uh, van alles wat komt er voorbij. Dus het wordt een hele leuke uitzending, heb ik er zin in. Maar dat we zoveel uh, heavy metal bands in Nederland hebben, ja? Ja, ja? ongelooflijk veel. En er zijn er aan, aan, ja, uh, het is steeds groeiende ook. Uh, veel bandjes doen het in Nederland ook heel erg goed, maar ook uh, ja, in België en Duitsland. Oh, okay. En zelfs sommigen doen het zelfs uh, in heel Europa goed of buiten Europa. Denk aan uh, Epica bijvoorbeeld. Uh, ja. Die doen het heel erg goed in Zuid-Amerika. Um, Blackbriar is een bandje dat begint nu ook wat meer aan populariteit te winnen. Die uh, doen het erg goed in uh, Duitsland en Oostenrijk ook. Uh, maar ook binnen Nederland natuurlijk een heel unieke sound heeft die band. Heeft ook een beetje jaren tachtig vibe. De stem van ja, ja. de zangeres bijvoorbeeld... Uh, ...lijkt, uh, vind ik persoonlijk, heel erg op die van Kate Bush. Uh, dus ja, het is... Uh, ja, maar goed. Nederland heeft toch niet echt een uh, hardcore verleden? Of ja. Hardcore verleden? Nou, huh? ja, begon allemaal een beetje eind jaren tachtig, uh, ja, natuurlijk ook in de jaren tachtig had je Vengeance bijvoorbeeld, ja, uh, ja. Arion is ook uh, een beetje symfonische metal uit de jaren negentig, Zero's, dat is een beetje die tijd dat het uh, wel populair werd. Oké, okay, dus, uh, die gitarist ja, natuurlijk, die in die Amerikaanse band zat. Wie, sorry? Die, ja, die uh, bij Van Giet, Halen speelde. Ja, die gitarist, ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Oh, okay. uh, ja een van Halen, uh, die van, uh, even denken hoor, maar ben even zijn naam kwijt, uh, speelde ja. volgens mij ook in Vengeance. Uh, maar die nu doet, uh, uh, hoe heet die nou, uh, Vandenberg. <laughs> van de Bergen, Vandenberg. Van de, ja. Van ja. is Berg, ja. die is ook, ja, die is ook uh, populair natuurlijk. Uh, ja, ja, ja, ja. Maar dat is allemaal een beetje jaren tachtig, hè. Dus, uh, ja. Maar jaren 70 heb je ook wel wat bands, maar wat minder. Dus denk ik echt een beetje in de jaren 80 populair geworden volgens mij. Ja, ja. Nou, dus, dus iedereen die weer luisteren. Um, aanstaande ja. maandag van 9 tot 11... Nou, yes. nieuwste Nederlandse hardcore of heavy metal uh, Heavy metal programma. Het yeah. heet <laughs> Dutch Fury, trouwens. Play it loud: Dutch <laughs> Fury. Dutch Fury. <laughs> ah, mooie naam. Pa passende titel wel. <laughs> he? ja, ik heb er lang over moeten brainstormen, want het viel niet mee om een pakkende naam te verzinnen. Maar dus, uh, oh. ja. uiteindelijk kwam ja. ik daarop. Ik denk, ja, er kwamen best wel veel hard bands uit uh, Nederland. En Fury is natuurlijk woede, dus dat nou, past perfect bij de, de death en de black metal scene. Dan neem ik ook uh, ja, andere bands uiteraard. Dus uh, yeah. het past gewoon goed bij de stijl. En, uh, Past. Ik wil het ook ja, duidelijk maken dat het een Nederlandse uh, sceneprogramma uh, is. Dus. Oh, en dan, okay. ja, Dutch ja, jury you. is dan de meest logische titel. Ik hoorde ook dat uh, Alfred Lagarde van uh, Beton natuurlijk, hè, van vroeger, zo'n uh, mm -hmm. zo'n beton, ook een hele leuke podcast heeft gemaakt. Oké, okay. geen ik idee. Ook over de metal? Ja, oh ja, ja, Alfred Lagarde was de beton meneer. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, daar ja, staan oh, nee. er wel iets van bij van een programma ook. Of ja, zo. Over ja. beton, of uh, gewapend beton, nee. Dat nee, wat is beton en uh, betonuurtje ja. of zo of wat ook, ja. Iets in die okay. geest, ja. Daar staan er wel iets van bij, ja. ja leuk toch, ja. Zeker oh, goed, ja. ja. Oké. Okay, <laughs> nou, dankjewel. Ja, ja en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi, hoi. Doei, doei. Hoi, fijn weekend, hoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dat is waar. Uh, roadrunner van... Uh, ja. Van wie ook alweer? Ja. Ja. ja. ja. Ja. Ja. Ja. Nou. Ja. Wie ook alweer? Van? Nou, die dus. Ja, <laughs> <laughs> ja dat moet je toch wel weten. Dan nou, wil we bellen Marcel, want ik vond het wel een beetje betonachtig. <laughs> en daarna uh, Tommy Boys en Bobby Hart van, met Alice Long. Lekker gewoon doorgaan met muziek, hè? Ja, ja, ja. Geen spannende want, uh, nieuws? Ja. Nou ja, ik heb wel een uh, dierenrechtenclub, Petta, die wil paarden uit de draaimolens gebanden. Echt of, of Nee, draaimolen paarden. Ja. Die, die, die, die, die aan zo'n plastic met zo'n. Ja, ik vind ook eigenlijk dat ze die buis door die paarden heen eruit moeten halen. Dat, uh, Waarom? Wat? Ja, ja, het is dierenmishandeling. Je gaat geen buis door een paard Ja, want het paard is maar, het is maar een beeld hoor. Ja, ik, ik laat het eventjes lezen. Oh. Beelden van paarden en andere dieren moeten verdwijnen uit draaimolens. Dat vindt de dierenrechtenorganisatie PETA. Carousels met een dierenthema vieren onbedoeld de uitbuiting van bewuste wezens, geeft de organisatie. De brief van PETA is gericht aan Charles Wrights, de grootste producent van draaimolens in de Verenigde Staten. Beelden van dieren zouden kinderen het idee kunnen geven... dat dieren er alleen maar zijn voor ons amusement. Terwijl ze net als wij angst, pijn, vreugde en liefde kunnen ervaren. Buldozers, ruimteschepen en regenbogen... kinderen leren door te spelen, stelt de organisatie. En als ze leren om respect en uh, compassie te hebben... voor alle levende, voelende wezens kan helpen bij het creëren van een wereld die rechtvaardiger en barmhartiger is. Volgens PETA zouden beelden van dieren vervangen moeten worden... door autootjes, vliegtuigen, ruimteschepen, vallende sterren, bezems, bulldozers en regenbogen. Tijden veranderen, schrijft PETA-baas Ingrid Nieuwkrik. Nieuw en de laatste decennia is ons begrip voor dieren geëvalueerd... Dieren die als attractie worden ingezet, zoals kamelen, paarden, olifanten en dolfijnen, zijn niet vrij van hun eigen leven te leiden. Volgens de brief zou de, zou de fabrikant met de koerswijziging twee krachtige boodschappen kunnen afgeven. Dieren moeten gerespecteerd worden en niet uitgebuit. En bedrijven eh, kunnen en moeten met hun tijd meegaan. Veel andere bedrijven hebben hun ontwerp aangepast... in de geest van de hedendaagse perceptie... en de maatschappij over uh, onze relatie met andere soorten op deze planeet. Nou, daar kun je het mee doen. Daar ben je wel voor? Ik ben er niet voor, nee. Nee, nee, nee toch niet? Nee. Oh, waarom nee. Oh, nee. niet? Nee, ik vind het een beetje overdreven. Ik moet een beetje nergens op slaan, maar goed. Ja, dat vind ik toch Ja, wel. je ja. moet toch ergens over zeiken. Uh... <laughs> nou, dat doen ze dus. Maar wat erger is dat de, de Partij van de Dieren... wel artsen sluiten. Ja. En toch, weet je... Ik, ik, ik ben het met heel veel van die dingen eens. Ik vind dieren in, in, in, in hokjes zetten. Ik ben daar ook niet echt voor. Maar aan de andere kant heb ik zoiets... Dierentuinen uh, doen ook heel veel goed werk. Uh, Diersoorten ja, die met ja, uitsterven ja. bedreigd worden... worden wel in hun uh, beschermde omgeving... Ja. Uh, opgegroeid en dergelijke. En, en kinderen kunnen die beesten zien natuurlijk, dat is ook wel leuk om te zien. Ja, ja. misschien een beetje interesse Ja, dan hoeven we niet ja. allemaal in het vliegtuig naar Afrika te uh, vliegen. Nee, maar zelfs dan, uh, hè, ze worden toch een beetje getriggerd. Een leeuw, oh, dat is toch wel heel spannend en mooi inderdaad, ja. Ja, ja maar we nou moet ik wel zeggen, ik ben heel, heel lang niet meer in Artes geweest hoor, maar de, de, de, de, de het leeuwenverblijf vroeger van Artes. Ja. Ik denk, niet, ik denk dat ik als leeuw zelfmoord zou plegen, hoor. Dat ik echt wel zoiets heb, volgens mij ga ik mezelf aanvallen. Ik, ik moet iets doen. Nee, maar dat was wel heel klein. Weet je, dat als je ja. weet hoeveel ruimte zo'n beest nodig hebt om te ontwikkelen. Ja. ja. Over een andere nieuwsbericht over Biden, die wordt niet vervolgd. Hè? Nee. Dan blijkbaar toch uh, geheime stukken mocht hij in zijn huis laten daar wordt niet vervolgd. Ja, het was niet zo belangrijk, documenten. En dan wordt het ouder dus vergeetachtiger. Dus ja, laten we het maar niet aanrekenen. Dus het ja. gaat helemaal over de... Die ja. Nou, ja. Als we hem niet eens aanklomen dat hij vergeetachtig wordt. <laughs> en wil president maken. Nou ja, heb je hem wel eens zien lopen. Biden heeft Parkinson. Ja? Ja. ja kijk maar naar zijn gezicht en kijk naar zijn manier van lopen. Oh jee. Die man heeft Parkinson. Ja. En... en mijn vader heeft Parkinson en, en er is niks met, mis met de ziekte van Parkinson. Het is een, een kutziekte en het ja. is destructief dat, dat, in het, het la, ja, dat in alle vezels, ja. maar dementie is wel een van de bijkomende verschijnselen van oh. uh, Parkinson. Dat heeft hij nog niet, denk je? Nou, volgens mij, <laughs> ik heb geen idee. Ja. Weet je... Hij kan het in ieder geval, hij heeft een mooie façade, maar nog vier jaar? Ja, ja. Ik denk niet dat je het moet doen. Maar ik wil die Trump zeker niet. Nee, toch? Dus, en als je ja. overlijdt binnen vier jaar, dan hebben we een vrouwelijke zwarte Afrikaan als president. Ja. Nou, dat is, hè? <laughs> Ja, nou, nou ja, dat, dat, dat wel, En nee, die, die Trump zou je toch echt niet moeten hebben. Nee, maar ja, die gaat het wel worden, denk ik. Bijna tegenstanders tegenstander stelt natuurlijk ook niks voor. Weet je, ik vind het zo raar. Je hebt Amerika, een continent met 220 miljoen mensen, zoiets. Ja, 300. De Verenigde Staten, 300 zelfs. Moet ja, je nagaan. Ja. En dan is dit het beste wat je naar voren kan brengen? Trump en Biden? <laughs> nee, ik kom ja, en op, En wij dan? Joh. Wij? <laughs> er, er, er, er moet toch wel iets, iets intelligenters voor rondlopen als dat? Nee, nee, nee, ja, ik vind, dat onge, ik vind het ongelooflijk ik, ik zit met mijn open bek te kijken ik, ik volg het en ik heb zoiets van Ah, het zal ja, Het zal wel, inderdaad Ja, ja, ja. Nou ja Het is dus, leuk cabaret Het is een, een leuke absoluut afvraad, ja. leuke cabaret Dus uh, dat je moet nou er wat mee Zag ik nou seksverbod voor vleesetende mannen? Seksverbod voor vleesetende mannen Ook alweer die PETA ook weer PETA, ja, ja, nee, ik ben gewoon PETA door aan het gaan. Oh. Seksverbod voor vleesetende mannen. De Duitse afdeling van PETA lanceert opvallende oproep. De Duitse afdeling van de dierenrechtenorganisatie PETA... komt met een opvallende oproep om vleesconsumptie te verminderen. Ze roepen vleesetende mannen uh, namelijk op... om zich niet langer voor te planten en vraagt vrouwen de actie te ondersteunen door middel van een sekstaking. <lacht> Mannen dragen aanzienlijk uh, meer bij bij de klimaatkatastrofen dan vrouwen. En dat vooral door hun vleesconsumptie. Dat schrijft de Duitse afdeling van dierenrechtenorganisatie PETA in een nieuwsbericht. Mannen zouden hun eetgewoonte tot 41% procent, uh, ja. meer broeikasgassen uitstoten dan vrouwen. Om deze statement te ondersteunen... verwijzen ze naar een studie die gepubliceerd werd... in het wetenschappelijk magazine Pols uh, One. Ik ga dat zo meteen opzoeken. Uh, wie kent ze niet? De voorstedelijke vaders met bierflesjes en grilltangen die worstjes van 70 cent laten sissen op de grill... van 700 euro. De door bezoekers toegevoegde couchette wordt uh, word met argusogen bekeken en slechts met tegenzin getolereerd. Uh, dat de Duitse grillmeesters mee, uh, menen hun mannelijkheid aan zichzelf... en hun soortgenoten te moeten bewijzen door vlees te eten... is echter niet alleen dat ergernis van de dieren. Nu is er wetenschappelijk bewijs dat giftige mannelijkheid ook het klimaat schaadt... Daarom zou een forse vleesbelasting van 41% voor mannen op zijn plaats staan, zegt Daniel Cox, teamleider van PETA uh, Duitsland. Een man. Een verbod op seks of voortplanting voor alle vleesetende mannen zou in deze context ook doelgericht zijn. Ieder kind dat niet geboren wordt bespaart immers 58,6 ton CO2 equivalent per jaar. Alle vaders die nog steeds vlees willen eten... en toch willen dat hun kinderen een toekomst uh, op een bewoonbare planeet hebben... schrijft Vetta raden ze aan om vegan te worden. Nou, hier moeten we even stil bestaan, denk ik. Sekstaking. Ja, ja, ja. ja. Hennie? Huh? Sekstaking. Hennie? Ik zie het helemaal voor me. Nee, schat, vanavond geen seks. Je hebt een carbonaat gegeten. Wat oh, moet ik onthouden. In plaats van, ik heb hoofdpijn. Nee, ik heb geen hoofdpijn. Nee, nee ik ben helemaal van mijn hoofdpijn af. Sinds petta, nee, geen hoofdpijn meer.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 Set the night on fire Dit waren de tremolo's met Silence is Golden. Want ja. Misschien hadden we dat afgelopen bericht niet moeten voorlezen. <laughs> <laughs> oh, die Petra is toch al goed bezig, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Heb je nog meer van die mooie berichten van Petra? Heb ik nog ja, ik had nog meer mooie berichten. Ik, uh, uh, <laughs> Deze is ook... Nee, dit is niet van Petra, hoor. Deze is van een uh, ecoloog. Ja? Een Nederlandse... Uh, uit recent onderzoek van bioloog Bart Polux van het Nederlands Instituut voor Ecologie blijkt dat waterplanten gehinderd worden door, in hun seksuele voortplanting door steile oevers langs de snelstromende rivieren. Hij stelde voor om zoveel mogelijk waterschappen te herstellen naar hun natuurlijke rivierbedding. Bart Polux promoveert uh, volgende week aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Met een onderzoek naar uh, waterplantenseks in de Limburgs-Duitse rivieren, de Zwalm uh, en Niers. Pollux is de eerste die bewezen heeft dat waterplanten verdwijnen als rivieren van hun natuurlijke rivierbenningen worden ontdaan. Daar heb je dus een beetje omgekeerd effect. Nou ja. Van, uh, <lacht> ja, als je planten eet, dan heb uh, ik geen seks met je. zegt <lacht> dus: de waterplant. Dat wordt steeds gek, we mogen niks meer. Nee, nee, nee, nee, nee. Zelfs waterplanten worden in een... Water drinken? Wat was het? Ik ga nog eventjes op zoek naar Petta, Wat Petta nog meer voor uh, ja, leuke okay. dingen. We draaien nog even wat muziek. Uh, Chuck Berry met no, no Particular Place to Go. En daarna de Pretty Things met Roadrunner. Riding along in my automobile My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile.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 with no particular place to go. No particular place to go.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 And Ja, dus ben ik wel heel benieuwd naar wat meer informatie over PETA. Ja, ja, ja, ja, ja. People for the Ethical Treatment of Animals. Nou, dat klinkt wel. Het is toch. een dierenrechtenorganisatie met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Ik zag, las net een stukje over uh, dat ze de paus vragen om uh, tegen het uh, stierenvechten te zijn. Ja. Ik, ik heb met stierenvecht altijd een heel dubbel gevoel. Oké, okay, de laatste half uur van, van, van zo'n stierenleven is kut. Ja, ronduit. Daar valt geen ander... Uh, nee? Nee, daar kan je geen <laughs> ander statement voor maken. Aan de andere kant, de vijf jaar daarvoor... want het zijn stieren over het algemeen van rond de vijf jaar... Ja. hebben die beesten een waanzinnig goed leven. Oh. Daar kan menig koe of stier hier in Nederland een puntje aan zuigen. Weet je, dat krijgen de runderen hier in Nederland niet. Hun krijgen, we worden, ze worden getraind, uh, ze krijgen een kudde, uh, ze, ze leven in vrijheid. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar de laatste half, ja. Ik ben er heel. Ik weet niet wat nadenken. ik ervan moet vinden. We moeten er toch niet over nadenken dat wij uh, dieren kweken om op, op te eten? Ja. Nee, Daar moet je niet over. Ja maar dat doen we. Ja, dat is eigenlijk. Maar, dat verschrikkelijk. kopen we elke dag in de supermarkt. Dat is toch verschrikkelijk. Oh, oké. Okay. Ja. ja. zet even een plaatje op. Ja. But it's not about the suicide. I'd kick it in the head when he was 25.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 We zijn nog bijna bij het uh, nieuws en het uh, yeah. reclame. En we werden uh, een beetje gestoord toen we het hadden over Peter. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah, ja, ja, ja, ja. Maar dan gaan we na het uh, nieuws en uh, reclame even kramen verder. Mee, mee, mee. En we eindigen natuurlijk met de Yuko Vibes met Electrics. Uko vibes. Uko vibes.